NOS Nieuws van 1 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Toyota stopt met de verkoop van dieselpersonenwagens in Europa. De Japanse automaker gaat zich vanaf nu voornamelijk richten op de productie van hybride auto's. Toyota zegt ermee in te spelen op de wensen van zijn klanten. Iets minder dan 10% van de auto's die Toyota in Europa verkocht was vorig jaar nog uitgerust met een dieselmotor. Vier oppositiepartijen komen vandaag met een wetsvoorstel voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. GroenLinks, SP, PVDA en 50PLUS vinden dat grote organisaties moeten aantonen dat voor gelijk werk gelijk loon wordt betaald. Als blijkt dat er sprake is van ongelijke beloning en de werkgever daar niks aan doet, moet hij volgens het voorstel een boete krijgen. De dreiging bij de middelbare school My College in Spijkenisse is voorbij. Vanochtend was daar een politieactie aan de gang vanwege een dreigende situatie. In Hoogvliet is intussen een jongen van 17 aangehouden. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid. RTV Rijnmond had eerder gemeld dat iemand uit Hoogvliet een scholieren mogelijk had bedreigd met wapens. Veel digitale klokken in Europa lopen een paar minuten achter. De oorzaak is een storing in Zuidoost-Europa. De cijfers verspringen daardoor wat langzamer. De problemen ontstonden half januari. In zijn kan de wekkerradio of klok op de magnetron zo'n vijf minuten achterlopen. Het netwerk van Europese netbeheerders laat weten dat er waarschijnlijk eind deze week een oplossing is. Vanaf vandaag zijn in het Rijksmuseum de portretten van Martin en Opjen weer te zien. En dat is voor het eerst sinds de twee schilderijen van Rembrandt uit 1634 zijn gerestaureerd. De portretten waren 400 jaar privé-eigendom, maar werden begin 2016 voor 160 miljoen euro door Nederland en Frankrijk gekocht van de familie Rothschild. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe met kans op lichte regen of motregen. Af en toe schijnt de zon bij 8 tot 11 graden. Morgen wisselen bewolkt en af en toe een bui. verkeersupdate. Verkeers Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A4 naar Amsterdam... tussen Knoppen Prins Klausplein en Zoeterwoude. 7 kilometer en een kwartier vertraging door een spoedreparatie. En ook een kwartier vertraging door op de A20... naar Hoek van Holland bij Schiedam. Het staat 4 kilometer file door een ongeluk... maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort Zwolle bij strand 0 de 5 kilometer... en de vertraging is nog 5 minuten.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 Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M. Met nu ZFM luncht. En dan is het nu weer tijd voor ons leuke telefoonspelletje in de tros ontbijt. Zo het, zoals we altijd maar hopen dat er wordt opgenomen. Hier heb ik flissingen alle nou eens even kijken of meneer Van der Broek thuis is. In de Julianaanlaan 17. Je zou zeggen, hij weet dat we hem bellen.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 Amsterdam, Honneke nee, nee, nee, Bergen. Nee nee, nee, nee, meneer Van den Broek, wacht eens even. Nou heeft u het niet begrepen? Oh. U krijgt er ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu, Rotterdam. Is de dat... ja. Ja. en nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk andere woorden daarvoor maakt. Ja, ja. Andere woorden, begrijp je wat dat zeggen wil? Ja. ja, dan mag u weer beginnen, hoor, meneer Van den Broek. Rotterdam. Ja.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 An opposite the Astral manoeuvres in the dark. Ik heb daar normaal niets mee met dat bandje. Ik vind, Maar dit is eigenlijk dus ik ben een van de leuke nummers die ik dan eigenlijk wel vrij leuk vond. Uh, nou ben ik alleen de titel kwijt. Nou, in ieder geval. Uh, pff, hè? Ja? ja, ja. Oh ja, Talking out loud heette het. Ja, ik moest het even nakijken. kijken. Uh, gisteren dames en heren, ik weet niet of ge, uh, ik, uh, Charles en Dolly gisteren in hun artiest in het licht aandacht geschonken hebben aan uh, deze man, maar ik ga dat toch even doen Nog, ik kan mij het Want uh, gisteren was het uh, geboortedag van uh, mijn grote vriend uh, Jacques Kloes, veel te vroeg overleden alweer <coughs> Hij zou uh, gisteren 70 geworden zijn, dat heeft hij helaas niet mogen halen En toch ga ik uh, even een liedje van hem dragen Ja dat doe ik toch even, als je het niet erg vindt. Vind je het niet erg, hè? toch? Nee, nee, nee, nee. vind jij niet erg, hè? Nou, ik hoop dat hij het doet. Ik hoor nog steeds niks. Hallo, komt u maar. Hallo. Nou, nou. Ja, nee. Ik denk, ik heb een leuk liedje van hem gevonden. En dat draait hij niet. Nou, dat is toch vreselijk. Nou, kom dan wel. Gaan we dan even wat anders oplossen. Want dan gaan we gewoon verder met de volgende. En dat is het recept. Ja. Ja. Ja. Het is niet geloof. Waarom weigeren de dingen die ik leuk vind nog altijd? Niet altijd. Nee, niet altijd. Ah. Maar het is... Nou ja.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 Twee blikken linzen die uitgelekt ongeveer 400 gram zijn. 450 milliliter kippenbouillon. 400 gram spinazie, pan klaar. En 100 milliliter Griekse yoghurt. Daarover een handje fijngehakte peterselie. De bereiding is als volgt. Verhit de olie in een soeppan. En bak de spekblokjes knapperig. Voeg toe de ui, laurier, tijm tomaten, linzen en bouillon. En laat het geheel circa 15 minuten pruttelen. Breng het op smaak met zout en peper. Laat de spinazie slinken in een hete soep. In de hete soep moet ik zeggen die we dan inmiddels hebben. Serveer de soep met een flinke schep yoghurt erin... en bestrooi met de peterselie. Als tip wordt nog gegeven... extra pittig wordt deze soep door het toevoegen van twee teentjes... fijne gesneden kloflook... Vegetariërs kunnen ook spek vervangen door vegaspek met CK. Eet u smakelijk, wenst Angela ons. En bedankt weer Angela. Het zal toch wel lukken? Het ziet er weer heel lekker uit hoor. Ja? Ja, ja, ja. Ik, okay. maak, ik maak ze geregeld. Jij maar, maakt ze geregeld? Ja, ik en, maak ze En lukken ik, ze ook allemaal? dan? Um, als ik dan later de foto zie, Ruud, want ik weet dat dat vraag je je af... Lijken ze verdomd. Oké. Okay. <laughs> ja, nou, ik zeg altijd, dus het, het plaatje staat erbij op Facebook. En als jouw gerecht er anders uitziet, is het mislukt. Ja, dat is Maar, maar dat, dat Oké. Okay. Goed. Nou, u kunt het in ieder geval allemaal terugvinden op onze Facebookpagina. Zoals ik al zei, of zoals Ansel al noemde: ja. www.facebook.com. Scanstreep. zandvoort Zandvoortlunst. Ja. En dat allemaal aan elkaar. Dan komt het helemaal goed, Marie. En heeft u vanavond een lekker soepje. Dat ook nog. Ja, ja, ja. Goed, ik had het over Jacques Loes. Dat ene nummer, dat, uh, dat wilde niet draaien. Dat is een beetje eigenaardig heetje. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan doen we gewoon een andere. ...als je het mogen hebben om met deze man samen op de bühne te staan. En, uh... Ja, we uh, kwamen elkaar vaak, uh, vaak genoeg tegen zo. Jacques Kloes met de Disney Mens man En gisteren, uh, ja, ik zei het al, ik weet niet of, uh, of ze bij Artiest in het Licht gisteren... Er aandacht aan besteed hebben, maar dat maakt niet uit. Want uh, ik ga ik, toch ook even een plaatje draaien van... Uh, nou, mijn grote vriend Jacques Kloes... En uh, wat een geweldige stem had die man. En wat is hij veel te jong, al verleden. En dat was alweer in 2015 geloof oh, ik. Nog een tijdje terug. Uh, eens even denken. Ja, wat moeten we nu? Nou, ik heb nog een plaatje voor u staan. Ja, natuurlijk. We uh, gaan nog een plaatje draaien. Laten we dat maar doen. hè? Huh? toch? Ja. Billy Preston. Nothing for nothing. En uh, dat, dat heette Nothing for Nothing. Jawel. Artiest in het licht. Ja, ook die nog. Mary Wilson. There you go, girl. All right. Here we go, yo. We're going to party now. You ready to party? Let's hit it. Gelukkig dan ik dat niet meer te doen. Ja, zo nemen ze je gewoon even de werk uit je handen. Hè. Dat is even mooi. Mary Wilson. Geboren in Greenville in Mississippi. En dat uh, gebeurde in, op 6 maart 1944. Jawel. De Amerikaanse zangeres. En uh, ze was van 1959... Tot en met 1977... Hou even je mond, jij. Uh, ze was van 1959 tot en met 1977 lid van de bekendste meidengroep van het Amerikaanse Motown-label. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over de Supremes. Later nog Diana Ross en de Supremes. Diana Ross werd toen een beetje naar voren geschoven... En uh, die verliet dan ook later uh, in ik dacht 68 69 verliet ze de band en ging werken aan een of uh, verliet ze de groep en ging uh, werken aan een solo carrière en werd toen een ware diva. De Supremes zijn nog doorgegaan tot 1977 met een andere uh, frontzangeres zou ik wel zeggen en Mary Wilson is daar dus al die tijd bijgebleven gebleven. Totdat het uh, afgelopen was met de Supremes. Nou, de nummer wat we hoorde was een king-size versie... van die grote Supremes. Het hit You Keep Me Hanging On. Jawel! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Beb Swerens. Twee jongens van 8 en 9 jaar oud zijn gisteravond in Sandpoort Noord mishandeld door twee mannen. Volgens de politie vond het incident plaats tussen 18.15 uur en 18:45 uur op de hoek van de Kerkweg met de Kruidbergerweg. Daarbij zouden er zijn geschopt en geslagen... De verdachten zouden tussen 30 en 35 jaar oud zijn. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd... maar volgens een woordvoerder van de politie... vroegen de mannen de kinderen om geld. De politie roept getuigen op zich te melden... via het bekende nummer 0900 8844. Centerpark doet zijn vakantiepark in Zandvoort in de verkoop. Een groot deel van de opbrengst wordt gestoken... in de renovatie van het bijna 30 jaar oude park... Bijna alle 428 vakantiehuisjes staan te koop. Zo maakt Centerparks vandaag dinsdag bekend. Ook voor het hotel met 115 kamers... en het tropische zwemparadijs wordt een koper gezocht. De modernisering van het park in Zandvoort... gaat verder dan die van andere parken. Parken melkt Centerparks. Behalve de inrichting van de vakantiehuisjes... wordt ook het uiterlijk op de schop genomen. Daarnaast wordt het hele park inclusief groen, opnieuw ingericht en worden alle andere voorzieningen... zoals het overdekte winkelplein, het zwembad en het hotel gemoderniseerd. Het zwembad krijgt bovendien een nieuwe wildwaterbaan. Er hebben zich al geïnteresseerden gemeld. Nieuws uit Bloemendaal. De Haarlemse advocaat Be Be nou, Benedict Fiek... chique naam, wij kennen haar alle heeft maandagmiddag aangifte gedaan van Laster... tegen de voormalige GroenLinks-fractievoorzitter in Bloemendaal... Meindert Venema. Zij doet die aangifte namens Rob Sleeve, eigenaar van het landgoed Elswoud. Hoek, Venema beweerde zaterdag in Radio 1-programma... dat een landgoedeigenaar verbonden aan de partij Hart van Bloemendaal... en twee andere bur anderen burgemeester Albert Roest zouden hebben gegijzeld. Venema heeft volgens de aangifte tijdens dit interview... drie personen beschuldigd van het plegen van een ernstig strafbaar feit... te weten wederrechtelijke vrijheidsberoving... van burgemeester Roest in zijn werkkamer. Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... Venema omschreef de daders zodanig dat volgens sleven de identiteit van deze personen noodzakelijkerwijs niet anders... konden zijn dan Merilies Roos... Peter Roos en Rob Sleeve zelf. Roos is raadslid voor het Hart van Bloemendaal... en Peter Harman, behalve de landgoedeigenaar Sleven, gaat ook Roos aangifte doen van smaad en of Laster. Rob Sleeve heeft de burgemeester niet gegijzeld... meldt hij de burgemeester, Beaamt in een mail... ik herken me niet in de uitlatingen van Venema. Tot zover het regionale nieuws van half twee... ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanavond en de komende nacht is het ook over het algemeen droog... met vrij veel bewolking, maar ook enkele opklaringen. Lokaal ontstaat nevel en mist en de temperatuur daalt naar waarden... dicht bij het priespunt. Morgen komt er tot enkele buien, maar nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait overwegend matig uit het zuiden en de temperatuur stijgt dan naar 8 graden. De rest van de week is het evenals vandaag wisselvallig, maar later op donderdag wordt buiige regen verwacht. Ook de nacht van vrij naar vrijdag valt de regen, maar vrijdag overdag is het weer droog met geregeld zon. Later op de dag gaat het echter ook dan regenen. De wind waait veelal uit het zuiden tot zuidwesten. En er is overwegend matig van kracht. Donderdag kan de wind aan zee vrij krachtig worden, tot windkracht 5. En dan is de temperatuur uh, 7 tot 9 graden. Tot zover het nieuws en het weer van half 2. It's a team. Jeugd sentiment, jeugdsentiment, jeugdsentiment. Ja, heel veel jeugdsentiment. Ja, die hadden we al gehad. Ja, daar heb jij behoefte aan. Ja, heb je daar behoefte aan? Ja, heb ik ja, soms ben, even behoefte Ja, zo, aan. Ja. zo even gewoon die oude solknakkers. Even eh, lekker die oude solen Ja, ja, ja. voor mij mag het hoor. Voor hebben de luisteraars ge... die dit met ons delen. Ja, dat ja. Ja. Ja, is lekker. Gewoon. En Sam en Dave waren dit natuurlijk met Hold on, I'm coming. Ook weer uit dat roemrijke Atlantic Soul verleden, moet ik zeggen. Goed, uh, ik heb nog drie artiesten in het licht. Die ga ik allemaal achter me, gaan draaien gewoon voor u. En uh, de eerste is uh, een beetje rustig. Het is namelijk Dave Gilmore. Ja, mooi instrumentaal werkje van een uh, van zijn laatste albums... Rattle Dead Lock, zo heet, uh, <coughs> zo heet het album. En dit nummer, dat heet 5AM. David Gilmour, dus gitarist natuurlijk, dat weet iedereen... van de legendarische band uh, uh, Pink Floyd. Hij heet officieel David John Gilmour... en hij werd geboren in het, uh, het dorp uh, Granchester nabij Cambridge... Uh, David, en uh, hij, wil niet, uh, hij wil niet meer met de naam Dave worden aangesproken... het is dus gewoon David... Hij studeerde aan het uh, Cambridge College of Arts and Technology... en zijn vader was hoogleraar aan de Cambridge University. Uh, Gilmore begon zijn uh, muzikale carrière bij, uh, de, bij de groep The Jokers Wild... een band die uh, vooral covers bracht van uh, Chuck Berry... The Beach Boys, Manfred Mann, uh, Wilson Pickett en The Kings. In 1967 sloot hij zich aan bij uh, Pink Floyd... en werd in 1968 lead-gitarist en mede-vocalist... nadat de band besloot Sid Barrett... die met drugsproblemen kampte eens... Uh, niet op te halen voor een concert... Roger Waters na ruzie in 1985 de groep verliet werd Gilmour de nieuwe leider van Pink Floyd. Nou, eh, prachtig allemaal. En hij is vandaag eh, 72 geworden. Jawel, want hij is van 6 maart 1946. De volgende artiest hè, is ook jarig vandaag. Ja, we hebben alleen maar jarigen, Geen overleden figuren. We hebben alleen maar jarigen vandaag. Dat is dan wel weer lekker. Nou, deze is dus ook jarig. Kiki die. Kiki ja. Maar zo heet het dus niet echt, hoor. Echt niet? Ha. Kiki D. I got the music in me. Kiki D. Nou, ik had het al gezegd. Uh, maar dat is het pseudoniem... Jawel. Van uh, Pauline Matthews. Zo heet ze echt. En ze is geboren in Bradford... En dat is gebeurd op 6 maart 1947. Ze is dus 71 geworden. En uh, wel een bijzondere dame eigenlijk. Want in de jaren 60 werd ze bekend als uh, blanke soulzangeres. En ze was ook de eerste blan blanke Britse zangeres... die bij het soul -label Motown onder contract kwam. Vanaf 1973 was ze de protégé van Elton Jong... En in die periode scoorde ze ook haar bekendste nummers en hits. I've Got The Music In Me, die hoorde u net, uit 1974. Het duet Don't Go Breaking My Heart met Elton John uit 1976. En dan ook nog Star uit 1981. En vanaf 1984 richten ze zich tevens op het acteren... in de zogenaamde West End Musicals. Nou, en dat is... Uh, dat is een uh, fantastisch. Ik ben daar één keer geweest. Jij er wel eens geweest op Westend? End? Nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oh, ik ben er één keer geweest. Ik heb daar uh, toen Miss Saigon gezien. God, wat was dat goed? Aha. Ja, Miss Saigon. Dat is toen de Engelse versie. Prachtig mooi. Uh, ja, nou, we hebben nog één artiest in het licht. Dus laten we gelijk maar doorgaan. Dan hebben we het maar gehad. Hè? Dan kunnen we naar huis. Dit <lacht> <lacht> <lacht> is uh, ik niet meer van Thomas Akda.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 Mij te domineren, ik heb te veel moeten verduren. Ik heb genoeg van jullie kuren, dus is het tijd je weg te sturen. Ik leef niet meer voor jou. Je hebt me keihard voor gelogen, dus zo de biet heb bedrogen. Dus al die tranen uit je ogen.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 Het is niet meer voor jou Het is voorbij Ja, voorbij Als ik dat man niet wil, ben jij gek. Uh, wat ga ik nou zeggen? Oh ja, Thomas Agda was dit. Met een nummer dat wij natuurlijk ook kennen van de heer Borsato. Maar uh, dit was wel een wat andere en toch wel aparte versie van deze kunnen Thomas Agda werd geboren in Amsterdam. En dat gebeurde op 6 maart 1967. Oeh, een mooi, mooi jaar 1967. Prachtig, ja. muzikaal, prachtig ja. Heeft hij in ieder geval goede genen gehad. Nederlands cabaretier, acteur en zanger. En bekend als uh, lid van het voormalige duo Akda en De Munnik. Maar hij kan veel meer. Ik heb hem ook wel eens gezien in een criminele rol in uh, Flikken Maastricht. Dat deed hij ook geweldig. Die mama die kan alles. Thomas Akda groeide op in het uh, Noord-Hollands dorp De Rijp. En na de HAVO ging Akda eerst naar de Tordel Academie... Maar hij stapte dan al snel over naar de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En daar maakte hij uh, voor het eerst kennis met Paul de Munnik. Ze studeerden in 1993 af met een gezamenlijke productie... waarvoor ze de uh, piswis kregen. De PISWIS-aanmoedigingsprijs moet ik zeggen. Uh, die kregen ze dus. En uh, die gingen ze eerst uh, weer even ieder hun eigen weg... Agda trad een tijdje op eh, met band eh, Herman en ik. En in 1995 kwamen Agda en de Munnik weer bij elkaar... om samen een theatershow te maken met de naam eh, Zwerf On. En in 2014 maakt het tweetal bekend te stoppen. Maar nog altijd staan ze bekend als een van de meest succesvolle Nederlandse bands... als het eh, gaat om albumverkoop hun eerste cd... Agda en de Munnik stond ruim 100 weken in de, in de album Top 100. Bekendste nummers natuurlijk... Uh, uh, natuurlijk het regent, zonnestralen, de kaptein en ik. En natuurlijk uh, niet of nooit geweest wat wel de bekendste waren van allemaal. Nou, Oké, okay, dat was het. Dat waren ook de artiesten in het licht. Dan gaan we nu nog even naar een hele aparte combinatie. Die hoorde u al een stukje. Maar nu gaan we ermee door. This is well, hell apart, though. Quincy Jones, summer met Little Richard. Ah, you in, in, in the nation, don't bother me, cause I'm a scholar when it comes to. en de orkestleider... en de zanger Little Richard. I like it. Dat wat het money is. Like ja, het zal niet over geld gaan. Hè? Maar wel, lekker toch? Maar Heel over geld geld, ja, ja. Lekker swingend over geld praten. Lekker. Ja, dat is wel leuk. En de laatste plaat heb ik nog. En, uh, uh, ja, die kan ik waarschijnlijk niet helemaal meer draaien... Maar... Nou, we doen vandaag eens geen thank you gewoon. We gaan er gewoon vandaag eens uit met de Detroit Emeralds. En, uh, we doen wat dat heet, uh, feel the need in me. En zo zit het er alweer op, Bep. Dat was hem alweer. Ja. Hè? Het viel er niet in me, maar het is alweer helemaal klaar. We kunnen de, het bestek in de afwasmachine gooien. Ja. Beste luisteraars. Beste luisteraars. Het lunchprogramma zit erop voor vandaag. Voor vandaag wel. Ah. Ah. Morgen zijn we er weer. Ja, ik ben er morgen weer. Samen met Ron, hè. met de cultuur en zo. En uh, donderdag met Dolly. Dus het wordt weer gezellig deze week hier op CFM. Ja. Dus, uh, ah. In ieder geval, ik wens u nog een fijne dag en jou ook een fijne week. Ik ga je wel weer spreken volgende week dinsdag. Ga we nog wel luisteren ondertussen naar jou. Ga jij luisteren? Ja. ja. Oh, dan krijg ik weer allemaal kritiek over me Ja. Dan krijg ik weer van die berichten van het sloeg weer nergens op en dat was fout en dat was fout en... En, uh, en ouwe Ja, je, je versprak je. Ja, nee. oh, is goed. Morgen hebben we een meteorologische uitzending. Speciaal voor Ron. <lacht> Oké, okay, jongens bedankt voor het luisteren en tot morgen!